In de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro is in de eerste drie maanden van dit jaar een record aantal doden gevallen door politiegeweld. Er kwamen 434 mensen om, 18 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging lijkt een direct gevolg van het zero tolerance beleid van de gouverneur van Rio, die een politieke bondgenoot is van president Bolsonaro. Onderzoekers van de Universiteit Groningen hebben een site ontwikkeld waar mensen advies kunnen krijgen hoe ze om moeten gaan met overlast door de buren. Door middel van het invullen van een vragenlijst krijgen bezoekers een advies op maat dat verder gaat dan de aansporing om met je buren in gesprek te gaan. Steeds meer Nederlanders doen melding van buren overlast. Vorig jaar was er een stijging van 15 van het aantal meldingen.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 When you're young Cause you can only be young Johnny Valentino. En terwijl wij in de afwachting zijn van uh, Rox and Drew. gaan we natuurlijk nog uh, lekker muziek draaien. Dus ik zou zeggen een hele goede middag en welkom bij het eerste uur van Entertainment for You. En dat allemaal op die zaterdag 4 mei de dode herdenking. We gaan uh, verder met Frans Duits en wat moet ik doen? Ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet. Dat al voor ons zal komen. Samen alles doen. Voor ons gaat niets meer. En momenteel, ja, zijn ze gearriveerd, Roxanne Rio en haar zus natuurlijk. Maar eerst nog een plaatje van Denny Vera en Rollercoaster.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 to find my en oh, gast. En daar is het dan, Rox van Druil. Rox, een hele goede middag... Ja, ik moet even kijken hoor. ja. Nou, nou hoor ik wat ja, nou, meer, dan denk dan ik. Hoor ik. Ja, ik inderdaad. Hij nog nogmaals een goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ja. Ja, je was wat verlaat. Ja, het was enorm druk op de weg. Ja. Uh, en ik had ook nog een uh, feestje. Mijn uh, oma is tachtig geworden. Dus uh, ja, het was een beetje ja, uh, een dubbelfeest. Uh, een beetje een combinatie. Deze, uh, dus, uh, inderdaad uh, nog uh, van harte gefeliciteerd. Ja, ik. dankjewel. Ja, ik hoop dat ze in ieder geval een, uh, een leuke dag heeft gehad. Ja, dat heeft ze ook. Uh, ja. uh, het, is nog steeds, het gaat nog even door. Maar uh, ja, we moesten even, even uh, halverwege weg. Het is nog wel een kwik uh, en vivo oma... Of, uh, Um, nou ja, dat valt een, een beetje, een beetje, okay. tegen, het nou beetje ja, tegen. Ja, maar ze is 80 geworden. Hè? Dus ieder ja, dat geval, is een hele leeftijd. In ieder geval, ze is, ze is nog wel van deze tijd. Laten we het zo zeggen. Ja, ja, ja. Nog wel Gelukkig. <laughs> ja, dat nou ja, is ook belangrijk. Ik bedoel, ja. Hé, hey. hey. uh, jij zit hier natuurlijk vanwege jouw uh, ja, nieuwe single. Ja, hè? Visite. Uh, tenminste, ja. Uh, ja. Iedereen kent hem in nieuw jasje. De, iedereen kent hem van Lenny Koer wel, maar dat is natuurlijk ah. het nummer, is al 40 jaar oud. Ja. Uh, iedereen uh, ja, kan het wel. Uh, bon oh bonbon, bonbonnière. En uh, we hebben dat, dat intact gelaten. Ook La La La hebben we intact gelaten. En uh, ja, visite, visite in huis, wil visite. En de rest hebben we allemaal gestript in principe. Dus het hele liedje uh, hebben we helemaal aangepakt. Is uh, dus dat ook helemaal geen. Uh, uh, ja, eigenlijk geen refrein in, uh, in het origineel. Uh, nee. Want het bleef maar als een verhaal uh, doorgaan. Zoals uh, Kerm met de Kikker en Juffrouw Bikker. En de twee wezen en ja. Dat, ja, daar ging ja dat kennen we allemaal, ja. ja dus is dus, dus Voor mij dacht ik van ja, het is een prachtig leuk um, nummer qua. Uh, insteek. Ja, ja. Alleen uh, de tekst vond ik gedateerd. En nu, ja, ja, oh, die ja jongen... maar het is het natuurlijk, iemand uh, die niet vergeten, wat is het? praten we over een begin jaren ja. Ja, ja, dus, uh... ja, nee, toen was het natuurlijk uh, hot. En uh, ja, goed, uh, het was nooit uh, echt uh, goed uh, extra gecoverd of zo. Echt dat ze er iets mee hadden gedaan. Ja. Ik geloof dat er wel parodieën op zitten en zo, dat, uh, ja. dat de mensen dat hebben gedaan. Uh, maar mijn producer zei, Rox, waarom ga je deze niet eens een keer coveren? Want iedereen doet tegenwoordig een cover. Ik heb eigenlijk Eigenlijk helemaal geen koffers uh, Ja, eigenlijk puur op het gevoel samen heb ik, heb ik wel even, uh, so ja, dat noem je eigenlijk samenwerking, want hij was zelf de, degene die uh, het, van het origineel. Uh, maar ja, verder heb ik geen koffer gehad. Het ticket naar de zon is geen koffer. Ik kan niet zonder jou. En nou ja. uh, al die andere nummers. Uh, ja, niet. Dus uh, ja, ik dacht, ja, waarom niet? Ja, nee, zo is duidelijk. <laughs> ja En wat de vraag ik mij gaf. Uh, het is een het is, uh, visite in een nieuwe jasje. Uh, maar uh, de videoclip. Ja, ja dat, dat speelt zich heel ergens anders af. In een kasteel. Ja, ja. we hebben. Nou, bij toeval uh, was het eigenlijk zo. Je, je begint hè, met, met een verhaal. Wat ga je doen? Hè? Ja. Een huis vol visite. Uh, en uh, we waren op zoek naar een mooie locatie. Want je kunt ook gewoon een simpel huis doen. En dan, eh, dan heb je dat ook wel. Ja. Maar dan krijg je niet die sfeer. Uh, de gezelligheid, de warmte die je extra uit wil stralen. En, en mooi, hè, dat het mooi is. En, en dan het kamertje met een yeah. kamertje met een casino. <laughs> <laughs> ja, ja. Dus we hadden. We hadden eigenlijk zoiets van, nou, we gaan een boerderij opzoeken. Of weet ik veel. En we hadden wel een boerderij uh, online zitten zoeken. Googelen ja, ja, ja. en, en al die dingen. En toen kwamen we bij Airbnb uit. Zo van, nou, we gaan gewoon even aanvragen van... Uh, willen jullie meewerken aan ja, zo'n zo ja. clip? En toen zeiden ze, ja, is goed. Alleen het punt was, uh, alleen in het weekend hadden ze het was helemaal volgeboekt. Dus dat ging al helemaal niet door. Dus we hadden okay. de laatste drie dagen eigenlijk van... Van de, van de hele uh, de, ja, de clipopname ja. daarvoor uh, hadden we nog geen locatie. Want ja, die kon niet. Uh, dus wij waren nog verder op zoek. Uh, meerdere afwijzingen al gehad. Want ja, dat, dat het is nogal wel geregeld. Ja. En toen uh, hadden we ook toevallig nog een kasteel. hadden we aangevraagd in Ophemert. En die zei: uh, die, die, die belde terug en die zei: Weet je. Je mag, hem gewoon, je mag hem gewoon de hele dag gebruiken. En uh, ja, dat was enorm gaaf. Ja. Dus ja, dan, dan, dan ga, je la, ga je het een beetje samenvoegen. En uh, ja, dat maakt het wel heel erg leuk. Ja. Want uh, we hadden echt zoiets van... oké, okay, wat gaan we doen met hè, een huis vol visite? Want ja, je moet toch wel een beetje die sfeer... Hè, de drank ja. En, ja. En, de, en de gezelligheid... en de pokertafel hadden nou, we erin Wie was degene met het hoedje en die dikke bril? Uh, <laughs> hoedje met die dikke bril? is... Er staat iemand met een bril af en een hoedje op. En... Oh, dat is, dat is denk ik. Een, een, ja, oh ja, dat is een kennis van mij. Dus okay, uh, ja. Ja. ja, ik moest even nadenken wie ja, is. Ik, ik, ik denk nou, ja, ik denk dat geeft eigenlijk een beetje meer de, de, de, de, de grap. Nee. Nee, het is ook echt wel zo van... we hebben de jaren twintig stijl een beetje aangehouden. Ja. En we hebben kleding ook mogen, mogen lenen eigenlijk... Ja. bij een carnavalswinkel. Nou, maar ja, dat, dat, dat bracht juist een beetje de humor. Ja, he? maar dat was ook wel de bedoeling. Ook wel. En we hadden ook wel zoiets van... oké, okay, het moet wel een soort thema aangeven. Want ja, je hebt een kasteel. Ja. Uh, we mochten een, een, een, uiteindelijk een limousine regen Hadden we geregeld ook nog bij toeval. Want we dachten, nou, weet je, we gaan eerst de Oud-Holland. Spelletjes of weet ik veel. We verwerken een beetje iets geks erin of zo. Uh, maar die man die had uh, in Zoelen, die, die had en die hebt uh, van alles: allemaal spelletjes, dingetjes, uh, uh, springkursjes en zo, weet ik veel. Je kunt het heel maar ja. gek bedenken. Toen ja. had hij een prachtige limousine en uh, toen zei ik: Mag ik die? <laughs> En toen zei hij, ja, dat is goed. Uh, dus uh, wanneer, hoe laat en uh, uh, hoe laat moet ik er zijn? Want jij, ja. je, hebt, je, hebt, je hebt meerdere dingen. Je, hebt, ja. de, uh, je moest uh, dag en, uh, en nacht uh, moest je samenvoegen. Ja. Want ja, uh, het was eigenlijk andersom. Want we gaan pas naar buiten als de vogeltjes gaan fluiten. Ja. Dus we moesten... Uh, ja, je moet ook wel uh, op even, ja. ja, dus we hadden uh, precies uh, de juiste tijd dat het net zonsondergang en uh, zons... Ja, je ja. kunt niet, niet, ja. niet zonsopgang doen. Ja, doe voor mensen die dat niet weten inderdaad ja. hoe dat uh, met de met <laughs> filmen gaat ja, natuurlijk. Ja, ja, dit is heel andersom inderdaad. Ja. Dus, want ja, je, je komt, hè, als je een feestje hebt, dan, dat doe je meestal in de avond. Hè. Ja. Echt als, die, die, zo probeer je in de tand te, te doen. Ja. En uh, ja, dan moet je toch even ja, een beetje denken van, wat is dag en nacht uh, effect? Ja. En dat uh, was gelukt. Daar waren we ook ja. heel blij mee. Nou ja, het is in ieder geval een gezellige videoclip geworden. Ja, dat sowieso. Ja, nou, dat, leuk dat je dat zegt ook. Je ja, hebt ja. hem ook echt bekeken. Ja, ja, zeker. Ik dacht ook, van, wat bedoel je nou? Maar ja, er zijn zoveel ja vrienden eigenlijk, ja. uh, die samen... Uh, uh, dachten, nou weet je... Uh, Rox, uh, we willen wel meehelpen. En, uh, want dat heb je hard nodig. Ja. Die mensen om je heen en... Uh, mijn, mijn zusje, die heb ik ook nou vandaag weer meegenomen, ja. die, die is ook overal altijd bij. Maar die heb je hard nodig. Want uh, ja, zelf uh, ben je in beeld. Dus je kunt zelf niet, ja. uh, niet filmen. En ook niet helpen achter de schermen van dingen doen. Dus dan moeten mensen achter, achter mij aan, he, ja. soort van. Die dingen, dingen zeggen van oh, dit zit niet goed. Of dat zit niet goed. Ja. Of uh, de, de glazen moeten even nog wat uh, glanzender maken. Omdat het veel uh, viezig is, of ja. stoffig of zo. Ja. Nou. Ja, nou ja, dat heeft mijn zusje ook wel gedaan. Die heeft ongeveer, die had zo'n stappenteller... of noem het een soort stappenteller, weet ja. ik veel. En uh, er stond 10.000 uh, 10 kilometer uh, dat okay. ze had gelopen. Oh nee, <laughs> 10.000 stappen. 10 ja, dat was wel een, enorm grappig. Ja. Dus ja, het was wel echt uh, bizar uh, ja. dat je denkt van, wow. Hey, ik ga er even een plaatje draaien. Ja. Uh, uh, dus, Leuk ga je ja, draaien? Ja, uh, nou ja, je raadt eigenlijk al. Me, ja, een paar jaar geleden stond je hiermee uh, eigenlijk hier in de studio. En dat is uh, de ticket, ja, naar, de ticket de naar de zon. Hè? Ja, de ticket naar de zon. Die willen we allemaal wel. Nou, net, zeker nu toen vandaag. Toen net inderdaad, was ja. er hagel. Dat ja. <laughs> hey, we gaan hem even draaien. Ticket naar de zon, Rox van Driel Get kicked out of my Ticket naar de zon. Ja, wie wil dat niet, eh, Roeks? Ja, ik wil dat wel, ja, maar ik, ja. heb, ik heb nog niets uh, gepland. Omdat ik ook nog optredens heb staan. Ah, okay. en, uh, dus heb ik nog even geen idee wanneer ik uh, eigenlijk vrij ben. Oké, okay, ja, ja, dat is... Uh, dat is een en uh, geen nadeel. in principe. kijken wanneer. <laughs> nee, je kunt ook gewoon lekker een ticketje boeken. Of uh, ja, weet je, Nederland is ook prachtig. Maar uh, ja, weet je, uh, ik, ik kijk gewoon uh, wanneer ik uh, vrij ben. En dan uh, ga ik lekker op vakantie. Ja. Nou ja, in ieder geval... Ja, met, deze, met deze single kwam je drie jaar geleden... Ja, dat, jeetje, single. wat is ja, dat al ja. lang geleden? Ja, dat, dat gaat zo. Ja. Oh, jeetje. Ja, ja. ja, nee, weet je... Uh, ik, ik kom graag hoor, maar het is natuurlijk ook de plugger... die, die je ook uh, wel en niet uh, ja, de nou, in deelt. Nou ja, je zit, nog steeds, je zit nog steeds bij dezelfde, dus... Uh, ja. ja. ja, nou ja dus ik uh, ook. <laughs> Ja, nee, ja, weet je, je, af en toe dan, dan, dan, dan is het gewoon uh, soms niet te plannen. Want ja. Ik bedoel, het is ook uh, in het weekend. Ja. Uh, probeer het altijd wel uh, zo goed mogelijk voor elke, voor elke radio te doen. Ja. Uh, maar soms is het gewoon niet haalbaar. Uh, nou ja, je, je, zaterdag is zomaar zo'n lastige dag. Het is een lastige ja. dag, maar weet je, uh, ja, ik wil er altijd wel uh, zo zoals dit. Mijn zusje ja. dacht nou weet je, ik ga ook mee. En uh, ja, dan is het wat gezelliger ook. hè Dan uh, ja. kun je nog eventjes... Uh, ja, dat, dat, ik weet toch dat was toen uh, met, uh, met de, met de potjam. Oh, uh, was de uh, potjam? Dat heb jij goed. En nu heb je een, een, een, ja, ja, ja, een spelkaart. Ja, ja, ja, was Uit de, de, de clip, zeg maar. Ja, ja uit de clip. Ja, het en, is, ja. Uh, ja, daar zie je ook uh, azen in verwerkt. En op ja. de bovenkant heb je ook een Aas liggen een rode. Ja. En uh, op mijn foto, uh, als, je, als je dat dan kijkt op de hoes, dan, uh, dan is dat ook uh, verwerkt. Dan ook weer met een, met een azen zo uh, ah, okay. in beeld. Dus ja. we hebben het allemaal een beetje uh, helemaal doorverwerkt. Dus, uh, en, uh, en eigenlijk dan, een beetje symbolisch. Uh, uh, uh, het gedacht, is, het ja. is ja. symbolisch uh, van van je moet een beetje geluk hebben. Ja. En uh, ja, uh, en het is meer zo van gezelligheid. Ja. Uh, uh, je kunt er van alles bedenken. Uh, want we hebben, we hebben met uh, Jij bij Mijn Wereld hadden we een luchtballon gecreëerd. Weet je, probeert altijd een keertje iets ludieks te bedenken. En ja, dat maakt het gewoon heel leuk. En uh, je wil ook een soort van dankjewel uh, geven in principe. Dus dat, dat, ja, dat uh, geef ik dan graag terug aan jullie. Ja, nou ja, in ieder geval, <laughs> Dankjewel daarvoor. Ja. Ja, het is heel leuk. Oké, hey, um, na, na de ticket uh, naar de zon... Uh, hoe is het uh, toen eigenlijk vergaan? Uh, ja. Nou, ticket naar de zon... Ja, dat was de eerste single, neem ik aan. Mm, officiële ik kan, single. Je had met Van en Ik kan niet ja, zonder nee, nee, nee, nee, like, ja, zon jou. Dat ja. Daar, daar uh, ging ik eigenlijk uh, in verder. En toen ja. uh, was het... Ticket naar de Zon daarna. Uh, bij, bij Ik kan in zonde ja, Buma Anel Award dat had ik toen gewonnen. Ja, ja. En met die Award. Ja, dat kreeg was gewoon het meer... beginnende artiest, hè? Ja, ja. ja, ja. Was, was, als talent werd ja, ik dan ja. gezien. Dan ja. kreeg ik dan ook nog een, een bonus aan geld er eventjes bij om ja. het uit te brengen. Uh, dat was uh, ja, luxe probleem. <lacht> Daar had je dan ook gewoon erbij. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, dat helpt natuurlijk wel. Dat is gewoon een lekkere boost. Ja. En uh, ja, goed. Toen kwam het ticket naar de Zon. Ja, die, die deed het enorm goed. En nu nog steeds. Dus het is echt bizar. Uh, ja. Uh, dat het nog steeds zo lekker uh, meegaat. Ja, het is een... een ja. Het is een zomerse... Het is een, je, uh, ja, ja, want het is, geeft mij ja. maar een ticket naar de zon. Dus als het regent... Ja, wel het daar nou winter en, is. En, ja, inderdaad. En anders is het lekker zomers. Ja, uh, ja dus, dus, er zit, zit zoveel in. En uh, John Deerner heeft hem ook uh, geproduceerd. Ja. Uh, samen met Dennis Erhard heeft hem dan geschreven. Maar uh, John Deerne die uh, doet ook alles voor de toppers. Uh, ja. En nog heel veel andere dingen. Hij, ja. hij werkt ook uh, met Tiesto. En uh, meer in de dance dingen. Ja. Uh, doet hij heel veel dingen. Dus... Uh, uh, hij doet echt heel veel. Uh, en heeft, hij heeft meerdere nummers voor mij gedaan. En uh, ja, uh, hij ging niet meer de Nederlandse kant op. Dus we moesten naar een andere producer. Dus we hebben Peter van Hierop. Uh, die heeft uh, Jij hebben mijn wereld gedaan. En uh, we hebben uh, no, ja, die ene echte vriend ben jij. En uh, Visite hebben we nu samen uh, gedaan. Ja. En ja, dat is wel heel leuk. Want al die nummers heb ik zelf meegeschreven. Dus okay. dat is wel heel bijzonder. We gaan aan het draaien. Ja, nou, leuk. Ik kan niet zonder jou. Los van driehoek. in de fout. Wil jij dat ik uit jouw leven verdwijn? Wat doet dit ongelofelijk veel pijn? Toch muziek ik als jouw armen om me heen? Waarom? Met jouw geur in de auto was ik dan dom of vond naïef? Wil jij dat ik uit jouw leven verdwijnt? Wat doet dit ongelooflijk veel pijn? Toch moet ik als jouw armen om me heen? Waarom? We zijn, we zijn er alweer. Oh, nou, dat was, ja, ja, ja. was Rox van Dreuw. En uh, ik kan niet zonder jou. En uh, ja, Leroy uh, van de Witte die komt net hier uh, binnenwandelen. Dus uh, het is een hele gezellige boel hier binnen. Uh, ja. ja, Rox. Ik kwam niet zonder jou. Dat ja. was eigenlijk het eerste nummer. Hè? Ja, dat was het, het eerste nummer waar ik eigenlijk mee doorbrak. Uh, en uh, ja, daar de Buma en El Award mee had gewonnen. Uh, ja, en zo, zo ging je steeds een stapje verder. Het Ticket naar de Zon ja, die ging enorm goed toen. Ja. En uh, ja, toen hebben we het zijn de kleine dingen in het leven hebben we uitgebracht. en uh, Wat is het nog meer, Claudia? Zullen uh, we even denken? Uh, we, ja, die een echte vriend ben jij. Ja, die, die, die gaan we zo uh, horen, de kleine uh, dingen. Het ja, zijn uh, de kleine ja, dingen die we doen. Hè? En, en ja. Jij bent Mijn Wereld, die heeft ja. het ook enorm goed gedaan. Het was Polonaise nummer ook. Uh, en het werkte ook gewoon in ja. het land. En dat is ook wel de kracht, denk ik. Ja. Hey, en, uh, ja. Het zijn de kleine dingen... Uh, wat, wat kun je daarover vertellen uh, Nou, het, ja, we, we uh, hebben ja. altijd wel heel veel dingen. We maken zelf de videoclips. Ja. Uh, dus we hebben daar ook speciale dingen van gedaan. En, uh, ja, maar uh, je, je zus doet er heel veel in, hè, Mijn ik. zusje die is echt actief uh, ook lekker bezig met al die dingen. Ja. En dat dus maakt uh, eigenlijk jouw... Uh, steun en toeverlaat. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt gewoon een, een team nodig. Je ja. hebt mensen uh, achter je nodig die, die je dan helpen en... Uh, want ja, alleen kun je dat niet. En uh, ja, als je dan uh, gewoon je familie achter je hebt staan, dan is dat wel enorm goed. En het zijn kleine dingen. Uh, als je kijkt naar de videoclip, dan heb ik mijn opa en oma's uh, allemaal. Dus oh, ja, ja, eigenlijk alles opa's. Ja. Dat was alles compleet. Ja. Helaas, nou, uh, niet, niet meer helemaal compleet. Maar ja, dan is het wel heel, heel, heel mooi dat je het ja. allemaal hebt uh, kunnen verwerken. En dat je dat nog terug kan zien. Ja, inderdaad. ja, dat is ook wel. Ja, dat zijn ook de kleine dingen ja, in het leven. Nou ja, inderdaad. En we hadden ook bijvoorbeeld een kikker die. Ja. Op en zo, weet je? Van die, dat zijn ook van die kleine dingen. Waar geniet je van? En, ja, ja, ja. Uh, dat, dat maakt het dan zo leuk. En uh, ik denk... Uh, doordat je het samen doet... en doordat een verhaal in, in, in, in, in de clip... echt uh, naar voren komt... Ja. en dat je het zelf doet... Uh, zie je ook wel dat dat meer persoonlijke uh, dingen... en uh, ja, zo heb je... Uh, zoals met vrienden, nu met visite... Uh, dat je iedereen bij elkaar trekt. Ja, ja. Met kleine dingen Dat je een keertje je familie uh, een beetje uh, toevoegt. En dat maakt het heel leuk. Dan gaan we hem draaien. Ja, nou leuk. Het zijn de kleine dingen die het doen. Loks van dril. Dingen die het doen. Rox van Driel... hier aanwezig in de studio op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk wel op de kabelkrant. Het ja. zijn de kleine dingen. Ja, het zijn de ja. kleine, kleine dingen in het leven. Ja, weet je, dat is ook zo. En dat is voor iedereen heeft, heeft wel op een bepaalde manier uh, daar een binding mee. Of dat nou ja. familie is. Of dat nou uh, iets wat je heel leuk, leuk vindt en mee hebt gemaakt. Of iets anders. Ja, dat, dat, dat zijn het. Uh, genieten denk ik dan ook. En ja, daarom werkt dit nummer ook dan zo goed. Ja, ja. Hey, en uh, nou ja, even terugkomen op, uh, op visite. Ja. Uh, dat, uh, ja, ja. Hoe is eigenlijk het idee ontstaan? Nou ja, uh, mijn producer die zei van. Uh, nou je ziet. Uh, nou, ik, ik, ik heb het altijd al in mijn hoofd. zeiden je al zo van. Ja, dat past bij jou. En uh, toen zei ik. Ja maar ik vind, ik vind de tekst zo gedateerd. En ja. toen zei ik. Ja, hij noemde het specie geschreven. Want ja het, het was natuurlijk rijmelerij. In principe. De ja. twee wezen. Zeven Chinezen. met de kikker. Juffrouw Bikker. Ja. Uh, de kapitein. Uh, dus het, ging, het ging natuurlijk over. Uh, van vroeger die tekenfilms. En al die dingen met de poppies en zo. Dus ik zeg ja, ja, ja lespoppies. Hè? Lespoppies inderdaad, ja. ja. ja. Maar dat, uh, dat, dat, dat, dat sprak mij, die tekst sprak mij niet zo aan. Behalve dan he, het herkenbare. Uh, ja van visite, visite, een huis vol visite. Nou, dacht, dacht ik, dat moet en blijft er gewoon in. Dan gaan nou, we niks aan veranderen. Ga je ook veranderen. nog iets met het Songfestival... Nemen, we het doos, <laughs> nee, maar doen de Troubadours, of niet? Nee, nee, nee, okay. nee, nee. Nee, nee. We, we houden het wel gewoon lekker bij het originele... Eh, bezig zijn met, met je eigen identiteit. Ja. Uh, zelf schrijf ik het natuurlijk helemaal om. We hebben het echt naar nu geschreven. En het werkt ook gewoon in, in het land. En dat ja. merk je gewoon aan dat mensen herkennen... Het natuurlijk, hè? de, de teksten, als je als je al begint visite, visite, in huis te visite, denk denken ze, hé, hey, wacht even, die kan ik zingen. Ja. en Daarna denk ze, hé, hey, wacht even, die ken ik helemaal niet. <laughs> en daarna begint het, oh mon amour, bon, bon, bon, bon, yeah. ja, ja, ja, dat ja. kunnen ze dan wel, ja. en dan la la la ja, dat kan iedereen natuurlijk. Dus uh, uh, het werkte gelijk al uh, bij de eerste keer dat ik, dat, dat ik bij iemand dan binnenstapte, en dan werkt dat uh, voor de rest van je al jouw nummers ook, want dan zeggen ze, hé, hey, wacht even, dat is leuk, dan gaan we ook jouw andere nummers volgen en dat vinden ze dan ook ja. heel leuk om mee te maken. Dus, het, dus ja, je hebt, je hebt uh, van alles. We zijn natuurlijk fanatiek bezig met het promoten, van het nummer en uh, ja, dat gaan we hier even gezellig langs en uh, ja, ja, ja. ja zo, zo bouw je natuurlijk. Uh, nou, je bent nu met de tour. Je bent nu met de tour bezig, neem ik aan? Hè? Ja, we zijn enorm bezig. <laughs> ik, uh, ja, weet je, kijk, uh, inclusief denk ik uh, het uh, overal naartoe gaan, ja. zitten we denk ik, uh, denk ik op 60 of tachtig uh, uh, dingen. en Natuurlijk ga je daar niet overal heen, maar ook telefonisch. Want ja, anders is dat gewoon niet, niet haalbaar. Uh, maar ja, we zijn wel gewoon drie, drie, drie maanden dan denk ik onderweg. Dan, uh, ja. Ja, dus dat is wel heel fanatiek. Dat is inderdaad uh, heel erg fanatiek. <laughs> hey, ik ga even een plaatje draaien uit die tijd. Alleen, uh, deze is wel Engelstalig. Ken je de, de, de formatie Cloud? Uh, dat heb ik wel, wel van gehoord, maar ik weet even niet welk nummer je gaat doen. Nou, luister maar. Ik ga Zee! luisteren me, take me away to the moon Informatiecloud Cloud uit de jaren 70 en Save Me. En anders is André ook aangeschoven. Een beetje nee in André, of, uh... Ja, zeker. Oh, gelukkig. Goedemiddag. Je, je, hebt, je hebt wat gevonden? Ik heb een uh, leuk nieuwtje gevonden. Zal ik hem gelijk vertellen? Uh, ja, kom er, uh, okay. steek maar, spreek maar voor. Een bestuurder van een, auto is, uh, ja, van een auto is zijn auto kwijtgeraakt. na het opsteken van zijn middelvinger. Oh. Ja, dat was Dat niet zo... mocht niet. Nou ja, dat lijkt me niet te slim. <laughs> Uh, een bestuurder is donderdagmiddag zijn auto kwijtgeraakt aan de politie vanwege openstaande boetes. Deze kwam aan het licht toen hij aan, het, uh, aan de kant werd gezet in IJmuiden... na een mislukte inhaalactie waarbij een middelvinger opstak naar een agent. Ja, dat is lullig. Ja, de agent reed ja. in een op, onopvallend voertuig toen de bestuurder hem probeerde in te halen op een plek waar dat niet kan. Toen het inhalen niet lukte, stak de bestuurder zijn middelvinger op. Doen we het een beetje denken aan uh, Mr. Bean. Ja, dan? Mr. <laughs> Toen bleek dat er ook nog een flink boetebedrag open stond. Dus ja, hij kon ja, het nee, niet betalen. Dus dan is het gelijk. Ja, dan is 1 en 1 is 2 natuurlijk. Ja? Ja. Dus, uh, ja, dat is het, uh, overduidelijk. Ja, ja, ja, dat dus lijkt me niet zo slim als je dan... Domme eh, <laughs> automobilist moet ik zeggen. Nee, ik bedoel, uh, je middelvinger opsteken naar een agent... terwijl je zelf een uh, verkeerde inhaalmanoeuvre doet... In, ja. terwijl je nog uh, een, een, een zoutje boetes hebt openstaan. Ja, dat nee? lijkt me niet zo slim. Uh, nee, een beetje dom. Maar goed. Goed. Even kijken, wie zei dat ook alweer? Een beetje, oh ja, dat was Maxima, geloof ik, hè, tegen Willem. Hè? Ja, het, is, het, is, het, is, het is een, beetje, het is een dom. beetje dom. Hij is een beetje dom. <laughs> Nog steeds. Uh, even kijken hoor. Ja, uh, nee, ik, was, uh, ik was veel te... Even kijken, ja, zo. De Entertainment For You. gast. Ja, en dat is nog steeds uh, Rox van het Ja, ik ben er nog. Ja, je bent er nog ja, steeds. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, ik heb uh, ja, eigenlijk het laatste nummer uh, klaas dan. Je hebt nog veel meer nummers natuurlijk. Ja, en, we, hebben, we, uh, hebben, we bouwen steeds meer ja, dingen ja, natuurlijk ja, ja. op. En, uh, en je hebt nog de single Je bent Mijn Wereld. En jij bent Mijn de Wereld. De ene, die ene, vriend ene vriend ben, jij. ben jij. Ja, ja, ja nu, nu hebben we visite. Ja. Uh, dus ja, en ja, sommigen maken al grapjes van... oh, we zijn nu op visite, ja. weet je wel. <laughs> en... Uh, ja, natuurlijk mijn oma die is 80 en die, die had een huis vol visite dus dat ja. was, was ook gelijk even zingen dus wel, een even, gezellige boel visite, ja, visite ja, ja, ja, ja. huis vol visite, dus ja dat was wel heel grappig ja. en uh, ja ik, ik was uh, ook weer bij, bij vrienden ook, en die hadden ook weer een, een feestje ook, en die, die begonnen ook het al helemaal te zingen ook heel veel jongeren en dat maakte dan ook wel echt leuk, uh, rond de 21, 22 ja. uh, dus je, je hebt een jongere generatie ik ja. ben 30 geworden 20 april dus ja, ja, nou, ik, ben, ja. Ik, ben, ik, ik heb niet echt 30 april? Ja, oh, nee, nee, 20 april bedoel oh, ik. Kan 30, 30, 20 april, ja. zou haast zeggen, dan was je altijd met de koningin jarig. Nee, nee, nee. 20 april, ja, ik had altijd weer prachtig weer. En ik had ja. altijd weer het geluk dat, uh, ja, dat het mooi weer bleef. Ja, dat was toen, ja, dat was wel ja, ja, prachtig ja, weer. Ja, ja, ja, ja. ja Meestal heb ik ja. daar wel het geluk in. En uh, ja, we hebben dan een enorm leuk feestje, lekker, lekker feestje gehouden. En dat ja. maakt het heel leuk. En ja. we houden van feestjes. Nee, ja, ik ook. Ja, Anderen ja. ook, neem ik aan. Toch? Zeker weten. Ja, weet je het is, het is enorm leuk om uh, ook op te kunnen treden hè, met mensen ja, om ja. me heen. En, en, en dat ze ook je boeken. Uh, dat, dat helpt natuurlijk ja. uh, om, om je artiesten bestaan uh, gewoon lekker actief te houden. Ja. En, dat, en dat maakt het gewoon heel leuk. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen: gewoon even boeken en dan uh, heb je een feestje. Ja, en uh, nou ja, willen ze het, uh, dit interview trouwens ook nog een keertje terug luisteren. Oh, leuk. Ja, dat, nou ja, uh, dat gaan we dan ook even altijd, delen. Uh, ja, eventjes. Uh, gewoon uh, op de site van ZFM ja. en uh, daar kan je dus uh, ja, terugluisteren ja en ja? kijk jij ja, hebt natuurlijk een visite, visite een huis vol visite ja, ja ik, ik heb een... inderdaad een huis vol <laughs> visite want ik zie net uh, dat de Witte ook uh, aangekomen een beetje, is dus, uh, <laughs> je hebt iedereen een beetje leuk uitgenodigd ja. dus dat maakt het ook wel heel leuk nou ja het is, uh, het is inderdaad een drukke dag vandaag en uh, ja dat maakt het inderdaad heel leuk en ik, ik heb hem eigenlijk klaarstaan. staan hebt hem klaarstaan. Ja, Moet ja. ik hem nog even aankondigen dan? Uh, Wil jij hem aankondigen? <laughs> ja, zeker. Prima. Dit is Rox van Driel met Visite. Entertainment for you! Zaterdag, gast! Ja, Rox. Ja. Ja, de kater ja. komt later. Ja, weet je? Ja. De, de nee, ik hoor ja. ik, ik, ik, ik, je niet. <laughs> even voor... wachten. Ja. Uh, volgens mij gaat er iets niet goed. Oh. Kan ja. ik iets doen? Nou, ja. ik zal ja, het voortvallen. Ik denk dat ik iets. <laughs> ik pak gewoon even een andere microfoon. De microfoon doet het dus even niet. <laughs> nou, dat kan ook. Uh, ja, weet je. Uh, het liedje gaat lekker, lekker. Het is een beetje een feestgehalte. Ja. Van de tap die gaat open. Wat wordt er gezopen? Die kater komt later, komt later vannacht. Ja. Nou ja, weet je. Als je een feestje hebt en een beetje gezelligheid hebt. dan uh, kan het wel eens een keertje iets te veel worden. en <lacht> gezellig worden. Uh, dat die kater later komt. Uh, maar uh, ja, weet je. Mensen kunnen zich wel. In, ja, gewoon identificeren. Ja, identificeren. Het moeilijk wordt. Lastig. <lacht> ja, maar dat heb je ook als je wat op hebt. Ja, <lacht> ja, te... ja dan, dan ga je dubbel praten en zo. Ja, ja, ja. Hè? Nee, maar het is gewoon. Uh, het is lekker zo geschreven dat, dat het voor een kroeg leuk is, dat het voor een feestje leuk is. En ja. uh, dat mensen dan echt wel denken van ja, als je een feestje hebt, met de meeste mensen drinken. Uh, wat een drankje en zo. Niet iedereen. Uh, maar ja, goed. En lachen en zingen en doen gekke dingen. Nou ja, dat uh, kunnen we ook allemaal ja. wel een ja. beetje. Dat lachen en zingen en uh, gewoon lekker genieten. En ja, uh, we gaan pas naar buiten als de vogels gaan fluiten. Ja, zo is het. En dat is ook zo. Ja. Want nou, vaak ja, ja, ja. als het ja. gezellig is. Ja, maar ik moet vaak naar mijn werk. Dus ja, dat ja, ja, is minder nee, gezellig. Ja, ja, ja, maar goed. <laughs> af en toe, als je de kans krijgt, dan ga je er vast wel een keertje. Dat je ja. denkt van, oh ja, is het wel zo laat? Ja. Ja, dat maakt het wel, dan is het ook gezellig. Ja. Even kijken. Ja, ik, ik start hem alvast een, een beetje in. Hoe oh, mooi leven met vrienden om me heen. Ja. Dat is echt de, de vriendschap. Daar heb ik me ook speciaal voor geschreven. Ja, die ene echte vriend. Die denk ene jij. echte vriend ja. ben jij. En dan kun je naar elkaar zingen eigenlijk. Van ja. die ene echte vriend ben jij. Want die ene echte vriend, die is degene die, die jou begrijpt. En ja. uh, dat is het leukste. Ja, want dit is de te, laatste plaatje. Ja. En dan moet je alweer ruimte gaan maken. Ja, nee, maar ja. ja, goed, het gaat zo snel. Ja, en is... ja, je was natuurlijk wel laat. Ja, nee, maar weet je... Dus, dus ja, dan gaat vliegt de vliegtuig <laughs> tijd nog sneller voorbij. Ja, weet je, dat is ook zo. Ja. Uh, maar ja, we konden het we konden even niet gelijk vinden. Nou, het was eventjes, we hadden één keer omgedraaid... omdat ze, ze hadden uh, allemaal dingetjes uh, afgezet voor ja. het festival. Ja, vanwege uh, inderdaad het uh, bevrijdingspot. Uh, ja, ja, ja, dus dan gaan we ook weer even twee ik, minuutjes stil zijn. Ik heb nog uh, heel eventjes. Uh, ik wil jullie in ieder geval bedanken ja. voor de, de komst weer naar de studio natuurlijk. Ook enorm bedankt, gewoon. Ja, het was en, enorm gezellig. Ja, ja, ik vond het ook. Ik, weer, uh, de volgende keer dan uh, kom ik gewoon weer langs. Is prima. Hey, Dank je wel. Ik zou zeggen een heel goed weekend. Nou, dankjewel. En uh, veel succes. Ja.